Wees niet bang voor het licht dat je voelt op je gezicht. Is echt...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 Geef mij nu de nacht, ik geef je een morgen terug. Zolang ik je niet verlies, vind ik huis wel mijn weg met jou. Kijk mij nu eens aan, nee, zeg maar niet, je mag beswijgen.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 De morgen wel, zolang ik je niet verlies, vind ik het wel. where to go or stay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 Ran into you yesterday. Memories rushed through my brain. It started to hit me. Now you're not with me. I realize I made a mistake. I thought that I needed some space. But I just let love go to waste. It's all crystal clear now That I need you here now I gotta get you back today This time I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 Sing it you pick up the phone won't you come home? Lief me. Je. Yeah. Uw van Zantvoort ook op internet. www.cfmzantvoort.nl. cf Yeah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 Vanavond gaan we slapen en morgen zien we wel. Maar de dingen in de kamer zouden levenloze dingen zijn, zonder.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 Als het even kon dan bleef ik nog een nacht bij jou. Dan zou ik zeggen dat ik op je wacht. Dat de toekomst naar ons lacht. Dan zou ik zeggen voor de veel stukken. Ik wil geen andere mooi. Yeah.